11 uur. Dit is Radio 1 met Deborah Blekkenhorst. Zo meteen in de proloog. De eerste dopingaffaire ooit. En je moet natuurlijk blijven eten onder het fietsen. En dat kan ook op niveau. Na het NOS Journaal met Jan van der Putten. Bij een ernstig verkeersongeluk op de A2 bij Kerkdriel is een dode gevallen. Het slachtoffer was de bestuurder van een busje. Dat botste volgens de ANWB op een container die van een vrachtwagen was gevallen. De vrachtwagen is gekanteld en lekt diesel. Hoe het met de chauffeur van de vrachtwagen is, is nog niet duidelijk. En als gevolg van het ongeluk is de A2 bij Kerkdriel in beide richtingen dicht. Het admiraal Ruiterziekenhuis in Zeeland is onder verscherpt toezicht gesteld door de inspectie voor de gezondheidszorg. Bij de vestigingen in Goes, Sierikzee en Vlissingen is de veiligheid van de patiënten niet gewaarborgd, zegt de inspectie. Zo scoort het ziekenhuis onder de maat bij het onderzoek naar pijn en ondervoeding. Autofabrikant Renault gaat, net als Nissan, een goedkope auto maken voor opkomende markten zoals India. Dat schrijft een Franse krant. Het nieuwe model zal ongeveer 5000 euro kosten. In India is veel vraag naar goedkope auto's. Renault is volgens de krant niet van plan om de auto ook in Europa op de markt te brengen. De fabrikant verkoopt hier al goedkopere auto's van het dochtermerk Dacia. Gisteren meldde Nissan ook al een goedkopere auto te maken voor de Indiase middenklasse. Rusland houdt zijn grootste militaire oefening sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie ruim 20 jaar geleden. In Siberië, in het verre oosten van Rusland, doen 160.000 militairen en 500 tanks mee aan de oefening. President Poetin was toeschouwer van enkele onderdelen van de oefening op het eiland Sakhalin. Rusland wil zijn leger mobieler maken en de oefening moet ook de paraatheid van het leger aantonen. De oefening duurt nog de hele week. Op het panama in Midden-Amerika is een noord koreaans schip tegengehouden. Volgens Panama waren er raketonderdelen aan boord. Volgens de vrachtpapieren vervoerde het suiker. Het schip kwam uit Cuba en was op weg naar Noord-Korea. De Panamese autoriteiten controleerden het schip op drugs... en de raketonderdelen werden bij toeval ontdekt in twee containers. Cuba, Noord-Korea zijn bondgenoten. Panama wil niet hebben dat er oorlogsmaterieel door het kanaal gaat. Dan is weer, zon, maar ook sluierwolken. Het wordt 24 tot 27 graden. Vanmiddag op het strand, wind van zee. En ook de rest van de week blijft het zomers. Lekker eten en verboden middeltjes. Na de ster in de proloog. Inzet radio naast televisie zorgt voor 15% extra groei op merkbekendheid. Ik hoor u denken...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 De Goedemorgen, het Tour Peloton zet vanaf vandaag de tanden in de bergen. Wij zijn er hier helemaal klaar voor. Het nieuwste boek van Jan Boesman gaat over de eerste dopingaffaire uit de sportgeschiedenis. Een affaire uit 1896. We gaan het er straks uitgebreid over hebben. Goedemorgen Jan Boesman. Um, hoe kijk je aan nu tegen de ophef uh, die er is rond Chris Froome? Of hij wel of niet iets gebruikt? Eh, ja, lab, daar begint het al. Um, ik, ik, ik heb eigenlijk, uh, vrees ik niet, zo'n gigantisch sterke mening over, over doping vandaag. Uh, ik heb een onderzoek gevoerd naar op welke manier men uh, tegen allerlei prestatiebevorderende middelen aankeek, uh, heel lang geleden. En je merkt daar toch in de discussies die er toen al rond werden gevoerd, een beetje de kiemen van het debat vandaag. En ik ben heel erg geïnteresseerd in dat debat. Zo de mensen die vandaag vooral antidoping zijn natuurlijk. Uh, maar... Om daar nu zelf een heel sterke mening over te hebben, het is, het is ja, wat ik vandaag zeg, kan morgen al totaal anders zijn. Dus, dus, dus ik uh, ik weet het eigenlijk niet. Nee. We gaan straks naar die kiem toe ja. die u heeft blootgelegd. Uh, van heel hard fietsen krijg je natuurlijk ook honger. En de truc is dan om zo goed mogelijk te eten. Ben van Beurten, goedemorgen. Goedemorgen. Jarenlang kok van de Rabobank ploeg, ja. Had je nu niet liever toch in een Franse keuken gestaan om voor die jongens te koken? Ja, uiteraard. Fantastisch. Het is natuurlijk een, een, een, een circus om eh, al die negen renners die daar uh, zo hun best doen... om daar mee te helpen aan het succes. Dus dat is alleen maar leuk. En wat ze dan eten, dat wil ik zo meteen natuurlijk ook graag ja. horen. Filemon Wesselink in de Tour. Filemon, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, over eten gesproken. Wat is het, het zuiden van Frankrijk toch prachtig met je heuvels? En ik sta nu tussen de wijnranken. En ik zat even tegen Ben. Als ik het zo bekijk, uh, als je bent toewijnen bij het eten wil serveren. Het wordt een late oogst dit jaar. Oké. Okay. <laughs> ik zie nog ergens een... Uh, nog nergens een driftje hangen. Uh, maar daar ga ik het zo meteen natuurlijk niet over hebben. Over wijn, want we zijn hier voor het wielrennen. En zo meteen wil ik het de boren even met je hebben over de oortjes. Het telefoneren van Froen. Oké, okay, nou ik ben heel erg benieuwd uh, wat je ontfutseld hebt. Want we weten natuurlijk allemaal dat je daar gisteren enorm uh, hard je best voor hebt gedaan. Tijdens de show de boel wedstrijd met Serva's Knaven. Ik uh, hoor jou zo meteen weer. Aangeschoven ook Willem Frank de Noot, digitaal volger van de Tour. Ja, een onderwerp, of ik moet beter zeggen een naam... die je nu op dit moment veel langs ziet komen is uh, Thibaut Pino, de renner van uh, FDG. Uh... Hij is abandon, hij is uh, Toch. afgestapt. Toch, uh, gisteren uh, toen ik hier zat, toen zag ik net een berichtje langskomen. Volgens mij was het van uh, Velo Nieuws of Cycling News, Nou, ik weet niet meer, maar dat hij al was afgestapt... dat werd een paar minuten later weer ingetrokken. Maar nu is het dan zover. Jozef B. van Eurosport zei tweet... de nummer 10 en de etappenwinnaar van vorig jaar stelde erg teleur dit jaar. En er worden ook meteen wat grappen over gemaakt. Bijvoorbeeld van Luke McLaughlin. Het is geen vintage jaar voor Pino. Daar gaat onze tourpool. De Proloog. Christopher Froome gaat natuurlijk vier aan kop van het algemeen klassement. En we weten inmiddels dat hij slaapt op zijn eigen speciale matras. En misschien is dat wel een deel van zijn geheim. Zoals Joop Zoetemelk al zei, de Tour, die win je in bed. Waar of niet waar? Tom Koenen, emeritus hoogleraar biologische psychologie... aan de Radboud Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe zit het met die uitspraak, de Tour win je in bed? Ja, als Zoetemelk doelt op de slaap tijdens de nacht... Dan dan heeft hij een punt. Want hoe groot is het effect van, van echt een goede ja, hoe nachtrust? Groot het effect is, is niet goed te zeggen, maar het is uh, heel duidelijk... dat slaap dient voor uitrusten en voor lichamelijk herstel. En dat speelt natuurlijk een, een, een, een, een rol van betekenis. Uh, er zijn natuurlijk andere factoren, maar de goede slaap... vooral de slaap in het begin van de nacht... heeft een, een uh, belangrijke functie bij het uh, herstellen en van het lichaam. En hoe moeten de renners dan bijvoorbeeld ook omgaan met zo'n dag als gisteren? Zo'n rustdag waarop je denkt, nou, ik, ik slaap bijvoorbeeld even lekker uit. Uh, nou, je moet je, recht, je ritme op pijl houden. Dat is, dat is natuurlijk heel belangrijk. Dat betekent dat je op hetzelfde tijdstip als gebruikelijk naar bed moet gaan... en ook op hetzelfde tijdstip weer moet opstaan. Natuurlijk kun je natuurlijk weer een klein beetje uitslapen. Uit dat is niet van belang, maar uh, het handhaven van het ritme is, is wel van uh, groot belang. Is er ook nog een, een, een maximum of, of misschien een minimum aantal uur... dat je ook lekker moet slapen? Nou, dat is natuurlijk heel persoonlijk. Iedereen heeft zo zijn eigen eh, tijd die hij in bed doorbrengt en die hij slaapt. Maar een, een, een, een goed gemiddelde is 7,5 tot 8 uur. Bauke Mollema die schijnt zelfs op een druk vliegveld in slaap te kunnen vallen. Is hij, is hij gezegend daarmee? Ja, hij kan goed omgaan kennelijk, wat ik zo hoor en beluister... dat hij goed kan omgaan met stress... En met, eh, dat hij ontspannen kan zijn. En dat betekent dat, dat, je, dat je goed kunt slapen ook. Dat is natuurlijk van, van belang. En het tweede is dat hij dus zo nu en dan een powernap kan nemen. Of dag. Even. Even slapen. Dat is natuurlijk ook heel, heel goed. Bijvoorbeeld vlak na de etappe dat hij even... Ja, kan dat? Is, is dat goed om bijvoorbeeld vlak na zo'n zware inspanning even te gaan slapen Ja, zeker. zeker. He. Normaal hebben wij... Uh, wij hebben dat niet, maar in bijvoorbeeld landen Spanje hebben we een siesta enzovoort. Wij hebben dat niet. We hebben een, een, een, een dip na, na de, de lunchpauze. De ja. post lunch dip Ik ken Dat hem. is eigenlijk een verkapte siesta. En uh, de, in, in, uh, wat nu een opkomst is, is de power nap Tijdens die tijd. Dus eigenlijk moeten we dat allemaal gewoon even doen? Dat, dat, dat zou heel goed zijn, ja. We gaan het zien Zeker vandaag. Voor, voor wielrenners, maar die, die kunnen dat natuurlijk niet. Nee, dat wordt wat nee. lastig uh, nee, midden het, op de dag. Het is, maar het is wel lastig, ja. Als ze afstappen, mag het wel even. Dat mag het wel even. Als over de ja, maar de meet zijn. het is heel moeilijk, omdat die natuurlijk vol zitten met, met, met adrenaline. En dat werkt de slaap natuurlijk uitermate tegen. En kennelijk kunnen sommigen die, die uh, zich goed kunnen ontspannen, die kunnen dat dan wel. Ton Koenen, emeritus hoogleraar biologische psychologie... aan de Radboud Universiteit. Hartelijk dank. Oké, okay, graag gedaan. Mijn collega's gaan verhoren aan de oproep van Dave... en deden een klein dansje. Dave dus, dansé maintenant uit 1975. Schrijver Jan Boesman en Wielekok Ben van Beurt... zitten nog altijd uh, bij mij in de studio. Jan, ik heb hier uh, jouw boek liggen, De Fiets van Lautrec. Uh, leest als een thriller, uh, de, moet ik zeggen. De titel uh, die verwijst dan weer naar een reclameposter... van de bekende Franse afficheontwerper Henri de Toulouse Lautrec... En als je dan het boek open doet, zie je die reclameposter, uh, om zo maar even te noemen, ook staan. Mm -hmm. Maar die werd afgekeurd uh, en Lotrek moest het affiche aanpassen. Wat was er mis mee? Even voor de luisteraars, dit is een niet ingekleurde affiche. Mm -hmm. Ik zie um, twee renners, één op de voorgrond, één op de achtergrond. En uh, twee toeschouwers, maar één toeschouwer rommelt uh, in een tas op de achtergrond. Ook te zien overigens op onze website: deproloog.vara.nl. Waarom mocht dit niet? Uh, wel, uh, in eerste instantie... ...waarom is dat fiche afgekeurd? Um, als je gaat zoeken in kunsthandboeken... ...over Toulouse-Lautrec... ...lees je altijd dat ze is afgekeurd ...omwille van het esthetische. En dat klopt ook wel voor een stuk. Als je gaat kijken naar die, die print... ...die is gewoon niet mooi. Er, is, er kloppen allerlei dingen niet aan. Uh, bijvoorbeeld die fiets. Die, uh, die ketting was wel degelijk echt zo groot. Dat was een speciale fietsketting... ...waarvoor de poster ook moest dienen. Maar de rest van die fiets klopt eigenlijk niet. is niet in verhouding. Dus Lautrec moest opnieuw aan de slag... Um, maar dat gebeurde wel vaker, dat Loetrek dat een affiche opnieuw moest ontwerpen. Maar dan he, zorgde hij er gewoon voor dat, bijvoorbeeld in dit geval, dat die fiets dan wel juist werd getekend. Maar hier moesten ook alle uh, personages van de affiche veranderd worden. Ah. Uh, en dan zitten we in uh, het verhaal natuurlijk, want die man op de achtergrond, die rommelt in een tas, dat is niet zomaar een toeschouwer. Dat is uh, Choppy Warburton. Uh, en dat was een um, vrij beruchte uh, manager, uh, trainer, verzorger van. Um, eigenlijk De beste wielrenners in het pre-Tour de France tijdperk, uh, dus midden jaren 1890. Uh, dit verhaal speelt in 1896. Um, Toen en was de, er nog geen tour? Er was nog geen tour, um, um, maar er waren wel allerlei wedstrijden die eigenlijk, eigenlijk een beetje de aanloop vormden naar die tour. Echt al uitputtingsslagen tussen uh, steden zoals Bordeaux, Parijs eigenlijk. Um, en die twee andere renners op de, uh, op de poster. Dat zijn eigenlijk zijn twee voornaamste uh, Poulains, zeg maar. Uh, dat zijn twee kampioenen uit Wales. En dat waren op dat moment buurjongens ook... die op dat moment ook de beste twee uh, coureurs waren van, uh, van de wereld. Wie waren die renners? Hoe heten ze? Uh, de man, op de, de jongen eigenlijk, op de voorgrond. Uh, de meest centrale coureur is Jimmy Michael. Uh, dat was een zeer bijzondere coureur, want uh, hij was uh, zeer klein. was eigenlijk bijna een dwerg. Hij was 1,52 meter. 52. En dat is zeer grappig, want dat was ook exact de lengte van Henri de toulouse lautrec dus die zag um, daar iemand die iets kon wat hij ook misschien wel heel graag wilde. Voilà, inderdaad. Want Toulouse-Lautrecke zelf was, was als kind ook heel erg gefascineerd in, in fietsen. Toen, als hij kind was, nog fietsen met een hoog voorwiel. Maar uh, vanaf eind jaren 1880 de fiets zoals we die vandaag kennen. En hij wou eigenlijk ook heel graag fietsen, maar, maar dat was heel moeilijk voor hem. Uh, en hij keek heel erg op naar die, uh, de wielrenners uh, die hij in Parijs op de velodromen zag, zag rijden. Uh, en... Ja, dat speet hem wel. Je kunt dat ook afleiden uit zijn dagboeken... waarin hij het soms wel heeft... over, of uit zijn brieven die hij aan zijn moeder schreef... dat hij ja, toch wel wat bewondering heeft voor die coureurs... en dat hij dat toch erg spijtig vindt dat hij dat zelf niet kan. En dan ziet hij daar plots iemand rijden... die, die niet zomaar een coureur... maar, maar echt de, de, de beste renner ter wereld... die eigenlijk amper groter is dan hemzelf. Uh, maar in plaats van... Uh, hij zelf was eigenlijk besmaakt. Hij had allerlei lichamelijke problemen. Toulouse-Lautrec. Terwijl die wielrenner weliswaar even klein was... Uh, maar wel echt een, een, een miniatuurversie van de perfecte mens, werd altijd gezegd. En die uh, andere renner? Uh, de renner op de achtergrond, dus waar die coach, uh, die choppy, uh, ne naast neerbuigt, zeg maar. Dat is uh, Arthur Linton. Arthur Linton was eigenlijk oorspronkelijk de kopman van die Jimmy Michael. Uh, was een paar jaar ouder, uh, was, was, was struiser ook. Uh, was ook een zeer, uh, zeer goed wielrenner, was een mijnwerker. Dus iemand die het gewend was van zeer hard uh, te werken. En hij was eigenlijk ook de eerste, uh, een van de eerste bekende Britten die het aandurfde om in Frankrijk, uh, de bekende wedstrijden in Frankrijk, te gaan, uh, gaan meedoen. En die choppy die staat in zijn tas te rommelen. Um, je zei al, hij, hij was eigenlijk omstreden. Um, als ik dan even kijk op Wikipedia, zegt ja, hij, hij hij drogeerde eigenlijk zijn renners. Kort is, gezegd. Ja, dat is de blik waarmee men natuurlijk vandaag naar die choppy kijkt, um, omdat... Um, ook toen al in die tijd werd er heel veel geschreven over die tas van Choppy. Wat zit er in die tas dat, het kon geen toeval zijn, dat twee van zijn coureurs, eh, die dan nog uit hetzelfde dorp kwamen, plots uit het niks plotseling de beste waren van de wereld. Dus het geheim moest wel in die tas zitten, maar dope, doping, dat woord, bestond toen nog niet. Er waren wel allerlei uh, middeltjes die werden gebruikt om de prestatie te bevorderen, maar er was totaal niks fout mee. Dus Er werd open en bloot in de krant geschreven van okay, die coureur heeft dat en dat en dat gebruikt. Coureurs werden geïnterviewd over hey, wat heb je gegeten en gedronken om tot die prestatie te komen. Er werd zelfs reclame gemaakt in wielerkranten voor allerlei drankjes die men vandaag toch eerder op de dopinglijst zou zetten, denk ik. Um, maar dus doping was op dat moment totaal geen issue uh, maar toch was die man uh, omstreden... omdat eigenlijk, terwijl alle andere renners... zeer open en bloot uh, in de krant vertelden... wat ze namen... Uh, dat die twee renners van Choppy dat, dat helemaal niet vertelden. Er werd zo'n soort geheim rond gecreëerd... Um, om, ja, om het recept, het, het geheime recept... Um, eigenlijk niet te vertellen. Ben van Beurten. Uh, recept, recept, ja. ja. <laughs> is, is dit verhaal bekend? Ken je dit? Dit is een verhaal 1896. Nee, maar het lijkt me... Uh... Super interessant om te lezen. Hè? En vooral uh, ja, wat mij dan interesseert is: wat in die tijd, wat gebruiken ze dan voor doping? Hè? Want hoe, hoe ver is dat dan al? En, en, en wat, uh, ja, daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Zo lang geleden. Uh, coca blaadjes bijvoorbeeld, uh, heb ik gelezen? Uh, dus ik ben wel degelijk op zoek gegaan. Ook dat is een beetje. Ik had met dit boek twee vragen. Uh, ten, ten eerste van, van waarom zijn die personages op, op de achtergrond geschrapt? En ten tweede, wat zit er eigenlijk in die tas van Choppy? Uh, dus allerlei. Hypothesen passerende revue in het boek. Dus ik heb wel een zeer goed zicht op wat er in die tijd voorhanden was. Eh, om dan uiteindelijk uit te komen tot wat er eventueel in die tas kan hebben gezeten. Wel nu, Wat was er voorhanden in die tijd? Um, eh, bijvoorbeeld inderdaad coca-bladen. Eh, je moet rekenen, eh, eind 19e eeuw kwamen ook heel veel ontdekkingen uit koloniale gebieden. Kwamen in Europa binnen, zoals inderdaad de coca-plant. Eh, maar ook de cola-nood uit, uh, uit Afrika, waaruit, waarin zeer veel cafeïne zat... Maar ook de braaknoot uit India, waarin een substantie werd verkregen die strygnine noemt. Vandaag vooral gekend is als rattenvergif, maar ook zeer stimulerend werkt. En eigenlijk verzorgers maakten zo'n beetje een brouwseltje van al die, die kruiden en, en, en plantjes en noten die op dat moment eigenlijk Europa binnenkwamen. Maakten zij daar zelf, experimenteerden zij daar avollanté mee. Ben, zou dat iets zijn wat jij ook nu nog kan doen? Ja, misschien met iets andere ingrediënten. Nee, Ik doe het met, uh, met broccoli, bieten, uh, daar doe ik het mee. Is uh, dat het geheim uh, nu uh, van nou, de renners? Het geheim is dat, of geheim, uh, voeding is natuurlijk wel heel belangrijk. En uh, als je dat gaat, gaat, gaat onderzoeken, wat er in voeding zit, hè, bijvoorbeeld broccoli zit een ontstekingsremmer. Uh, en, en voor renners, ik vergelijk het vaak met een, een Formule 1-auto, die. Die, dat is heel kwetsbaar, en het is een renner ook... als je kijkt naar zijn gewicht en, en naar zijn vetpercentage... dan alles wat ze eten, dat wordt ook daadwerkelijk eh, ingenomen door het lichaam. En dan eh, is het wel interessant om te gaan kijken... van nou, wat voor voeding en wat voor ingrediënt of groenten... Of, eh, of pasta of koolhydraten kan ik gebruiken... om te zorgen dat die renner eigenlijk zoveel mogelijk koolhydraten binnenkrijgt. Eh, eiwitten natuurlijk, voor het herstel. En antioxidanten voor het herstel van je zuurstofsysteem. En op basis daarvan maakten wij dan uh, een menu voor de voor renners. Kan je daar genoeg variatie in aanbrengen? Ja, ja ik denk. Uh, vroeger werd er natuurlijk uh, 25 dagen lang tijdens de toer pasta gegeten. Ja. Ja, Erik Breuken zei altijd van ja, waarom al die verschillende menu's? Ik, ik heb ook 25 dagen lang pasta gegeten, dus dat ging ook goed. Alleen ja, de tijden zijn wel veranderd. En, en nu kun je. Buitenpasta, je hebt natuurlijk rijst wat heel koolhydraten. Je hebt, je hebt nieuw uh, Guinoa, dat is een plant waar heel veel eiwit in zit, ook langzame koolhydraten. Kan je daar in die 25 dagen heel veel variatie in maken? Waardoor eigenlijk een renner zich ja, uh, toch wel een beetje thuis gaat voelen en ook gewoon lekker kan eten zonder daarover over te na te denken. Want ze, moeten, ze vertrouwen mij, ze, ze vertrouwen de kok dat hij de juiste producten gebruikt. Altijd in samenwerking wel. Met een voedingsdeskundige. Want die bepaalt bijvoorbeeld, hij moet uh, zoveel koolhydraten binnenkrijgen. Is dan jouw taak om dat in te vullen, zeg ik? Ja, nou wel ja, ja het, het, is wel de, het is wel. Koolhydraten kan je niet genoeg binnenkrijgen. Uh, want dat is dat eigenlijk. Uh, je moet je voorstellen, een renner vandaag in bergetappers verbrandt zo'n 900 gram koolhydraten. 900 gram koolhydraten staat voor 38 bruine boterhammen met jam. Dus ze verbranden meer tijdens een tour, hè, tijdens een rit, dat ze binnenkrijgen. Ja. En dus zodra ze van die fiets afstappen... draait alles om herstel en het stapelen van koolhydraten. Tot aan eigenlijk de volgende ochtend tijdens het ontbijt weer. En dat, ja, dat, dan, dan, dan sta je versdeld van wat ze eten. Zoveel. En, uh, dat moet ook. Ook al wil je niet, ze moeten blijven eten. Ja, dat zie je op de fiets vaak ook. Met, met, met, met de snelle suikers, de jelletjes. Uh, Eén jelletje staat ongeveer voor twee bananen. Uh, Vier jelletjes, dus acht bananen. Nou ja, vroeger, ik weet niet hoe ze... hoe dat, hoe, dat vroeger met zo'n tros bananen op je... Dat, dat werd het ook wel heel zwaar. Maar zo, uh, je merkt gewoon dat voeding de laatste jaren vooral heel veel aandacht heeft gekregen. Maar nu is Frankrijk natuurlijk een ontzettend culinair land. Uh, en dan komen wij aan, uh, naar alle ploegen overigens, met hun eigen kok. Je hebt ja. daar toch ook koks rondlopen die dat kunnen... Ja, het raar is dat... Uh, ik heb voor de Rabobank uh, dan gewerkt. Die, die, die werkte al met een Belgische keteraar daarvoor. Maar die Belgische keteraar deed dat voor meerdere ploegen. Nou, dat is altijd natuurlijk... Uh, in de topsport is dat dan weer concurrentie. Hè? En dus uiteindelijk uh, hebben wij dat gedaan. En de must was eigenlijk dat we moesten beginnen met Frankrijk. Omdat Frankrijk zo slecht was. En uh, dat lag ook meer in de hotels. Uh, je moet je voorstellen dat een hotel... Hè? We hebben het net over de matrassen gehad. Maar die zijn echt heel slecht. De Rabobank had gewoon een, twee studenten mee. met uh, tien matrassen. Uh, voor elke renner zijn eigen matras mee. Las Boom moest af en toe op de grond. omdat het matras te klein was. Of het bed te klein was. Maar de, de, de, de hotels. moet je je voorstellen, een Formule 1 hotel. of zo'n klein hotelletje. die langs de weg. die krijgen in één keer drie van die ploegen. Nou, dat is voor een Franse chef al vaak al te veel. Hè? Want of je moet, je moet wat hebben met wielrennen. Als je dat niet hebt, dan zal zo'n kok ook niet. Ja, dat interesseert het me niet. Nou, dan kwamen wij aan in zo'n hotel. En dan gingen we de keuken in. We hadden wel een keuken mee. We hadden een eigen wagen mee. Maar dan gingen we eerst naar de chef. Nou, en eerst was nee. Alles was nee. En dan en het schelde in het Frans, liep hij weg. Nou, dan sprak ik zelf ook een beetje. Spreek gelukkig Frans. En dan gaf je hem een, een, een petje. En dan gaf je hem een kaartenspel. En dan gaf je hem aan. Van, oh, je bent zo belangrijk voor ons als chef. En nou, dan, dan leuk, was jezelf. het eigenlijk je grootste vriend. Maar die... Uh, ja, nee, het eten was daar altijd heel slecht. Dat was echt... Uh... De Tour de Filemon. Ja. Filemon, ja, maar... daar was je weer. Ja, hoi, ja hallo. Terwijl wij hier nog even doorpraten over het eten zonder wijn, heb je ons al verteld. Want uh, de druiven waren nog niet zover. ver. Nou, maar die draait van vorig jaar, die smaakt ook prima, moet ik zeggen hoor. Nou, dan nemen we die gewoon. Ja, um... gisteravond hadden we echt zo'n avondje en dan moet je echt niet te veel doen in de tour. Want ik heb uh, van de wat oude rotte begrepen dat er vroeger zelfs mensen na een week de tour uit moesten, omdat ze het gewoon niet meer aankonden. Maar gisteravond hadden wij zo'n doorzakavondje. En dan maar discussiëren over kom en over doping enzovoort enzovoort. Ja, en dan drink je net een glaasje te veel. En dan is het uh, wat lastig, zoals ochtends vroeg bij ons. Maar um, ja. jij hebt wel uh, wat te vertellen. Want je hebt met uh, Knaven gisteren tijdens uh, het potje Petang uh, gesproken ja. over de oortjes. Ja, ik vond het wel een uh, interessant gesprek. Uh, want wat hij onder andere zei, ik zei, ik vroeg eens, ja, wat wordt het dan allemaal door die oortjes uh, besproken? Nou, dat blijken echt hele vergaderingen te zijn. Dan uh, vroem, die rijdt dan bijvoorbeeld op kop samen met die Quintana. Nou, die belt dan echt naar zijn ploegleider en die vraagt, ja, wat, wat zal ik doen? Zal ik bij hem wegspringen of zou ik maar bij hem blijven? Nou, dan zeggen ze van hoe kapot zit Quintana, Dan kijkt vroem even. Dan zegt hij, nou, die, die, die ziet er al aardig kapot uit. Nou, dan kijken ze in een grote wattageboek. Dan zien ze dat in dat het niet meer lang vol gaat houden. ook Uit de cijfers blijkt dat. Nou, en dan springt Groen weg. Of hij blijft zitten. En dan wordt, uh, wordt dat allemaal zo op de, op de fiets besproken. Hè? De hele teambespreking. Maar, ah, en dat vond ik eigenlijk heel grappig, uh, uh, Knaver die verklapt ook dat Groen ook heel vaak belt, dus uh, Laurens en, uh, en Bouk als jullie dit horen, doe je, je voordeel mee, uh, ook zo vaak belt om te intimideren. Want die tegenstanders die schijnen daar heel zenuwachtig van te worden, want die denken dat ja, ze allemaal geheime gegevens hebben en geheime technieken. Dus die zien dan het Groen de hele tijd bedden en die denken, shit, wat bespreken ze? Wat, wat gebeurt daar? Waarom uh, hebben wij die informatie niet? Dat vond ik wel een heel, uh, heel opmerkelijk verhaal. Ja, voor hetzelfde geeft hij gewoon zijn wensenlijsten voor het diner van die avond door. Ja, of, of welke wijn erbij gechauffeerd moet worden. Bijvoorbeeld. Dus, uh, ja, en, uh, en ik voel dus ook... Want uh, de, de grote fout die Sky uh, gemaakt heeft, uh, was natuurlijk tijdens die waaieretappe. Ja? Uh, nou, en dan merk je ook de kwetsbaarheid van die oortjes. Want ja, in, normaal staat er bij een wielrenwedstrijd niet zoveel man langs de kant. Maar uh, bij de Tour de France is het natuurlijk altijd uh, bepakt met, uh, met, met fans. En die maken veel lawaai. Ja, en bij die wandeletappe heeft hij zijn oortje dan niet uh, goed kunnen horen. Dus daarom wist hij eigenlijk niet uh, precies wat er op dat moment aan de hand was. En dan mis je de boot. Dan mis je de boot. Maar uh, het schijnt wel dat ze op aangesproken zijn. Dat, ze, dat de toegleiding gezegd heeft van... Uh, ja jongens, uh, wij roepen wel alles in je oortje, maar je moet zelf ook kijken en opletten. En hij, noemt het, hij noemde, noemde het zelfs een, een, een moment van mentale zwakheid. Dat ze gewoon hadden, hadden, hadden liggen te slapen. En ja, ze hadden er gewoon bij moeten zitten. En ze voelden zich, die renners voelden zich ook vreselijk schuldig bij het eten. De toegeleiding hoefde niks te zeggen. Ze voelden zich echt enorm verantwoordelijk voor uh, het tijdsverlies dat ze geleden hebben. Nou, blijf je eigen gevoel uh, volgen dus. Dat deed uh, Vroom gisteren trouwens ook tijdens de persconferentie. Hè, toen hij opstapte omdat hij boos werd over uh, ja, de vragen die toch werden gesteld rond de doping. Of rond doping. Ja. En of hij nou, gebruik dat... zou hebben. Ja, ik vind het wel goed dat je dat even zegt. Want dat is wel echt een, uh, een, een ding hier in het wielrennen, merk ik. Uh, ik heb dat nog eens een keer uh, ook, ook bij Sky zelf. Hij is dus helemaal niet boos weggelopen. En dat is dan een nieuwtje, En dat wordt door één iemand uh, in Nederland wordt ingetikt. En dat komt op de ANP. En iedereen heeft het erover. En iedereen neemt het over. Maar het is helemaal niet gebeurd. Op de persconferentie was afgelopen. En natuurlijk was hij wel geïrriteerd door al die, al die dopingvragen, Want ja... Ik kan me ook wel voorstellen dat je daar op het laatst, of je het nou gedaan hebt, toch niet een beetje moe van wordt. Uh, maar de persconferentie was gewoon voorbij en hij, uh, hij, hij stapte gewoon op. Ja, vertekend en, en, beeld dus. Wat zeg je? Vertekend beeld dus. Ja, ja, ja, ja. En dat is heel raar, want het is nieuws. Dat het, het, het kwam uiteindelijk van iemand uit Nederland en die heeft het dan in Frankrijk gebracht. En euh, euh, zelfs knapen begonnen over. Van ja, vroeg was opgestapt. Maar die, die, had, die had het dan weer in AD gelezen. En ik dan weer niet waar te zijn. Nou ja, nou. En verhalen gaan hier heel snel. En er wordt heel veel gepraat. <aina> het cirkelt Goed. lekker rond. Uh, uh Filippon, euh, morgen op weg naar Open En dan spreek ik jou uiteraard weer. Ik heb er nu al zin in. Tot Zo morgen. Is dat. Tot morgen, de man. Half twaalf geweest. Jan van der Putten is hier met het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Van het ingezamelde geld van de actie Helpslachtoffers Syrië op Giro 555 is inmiddels drie kwart uitgegeven. Het geld is vooral gebruikt voor de aanschaf van voedsel, matrassen en dergelijke, melden de samenwerkende hulporganisaties. De actie voor Syrië bracht bijna 5 miljoen euro op. Bij het nieuwe Spijkenisse Medisch Centrum vallen nog eens bijna 140 ontslagen. bovenop de 80 die al bekend waren. Dat hebben medewerkers van het voormalige Ruwaard van Putten Ziekenhuis te horen gekregen. De overige ruim 500 medewerkers krijgen een kortlopend contract voor drie tot zes maanden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 En dat zijn de hoofdpunten. Verkeersinformatie krijgt u van Wijnand Zwaan. Ja, we hoort het al in de hoofdpunten van het nieuws. Grote problemen op de A2 Utrecht-Denbos in beide richtingen. Nou, het gaat allemaal nog uren duren daar. Na het ongeluk met een vrachtwagen. Uh, als we kijken naar de richting Den Bosch, vanuit Utrecht... daar staat file tussen knopen Deil en Zalbommel, 7 kilometer. Nou, daar is de weg helemaal dicht. Het verkeer in die file uh, moet uh, begeleid om uh, worden gedraaid... en wordt teruggeleid naar de oprit Kerkdriel. Maar vanuit Utrecht is de rij dan dus nu al dicht vanaf knopen Deil en daar uh, kan worden omgereden via de A15. De andere kant op, van Eindhoven naar Utrecht... dus vanaf Den Bosch file rijden, vanaf de afrit Sint-Michels-Gestel... tot aan de afrit Kerkdriel... 10 kilometer, er is heel veel vertraging. en ook daar is de weg helemaal dicht. Het verkeer richting Utrecht kan dan ook beter omrijden. en dat kan via Waalwijk en Gorkum over de A59 en de A27. De proloog. de Bora Blekkenhort. zometeen waarom een zwijger nooit een toerheld kan worden.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 Adamo met Semavi. De helden van de koers. Tijdens elke tour staan weer mannen op die tot de verbeelding spreken. Niet zozeer vanwege hun overwinningen, maar juist om hun persoonlijkheid. In de proloog, u weet het, speuren we naar de grootste culthelden. Marco Huil duikt voor ons elke dag de geschiedenisboeken in. Goedemorgen Marco. Goedemorgen, Deborah. boer. Spectakel genoeg deze tour, maar jij neemt ons vandaag mee naar een editie die een stuk saaier was ja, maar die van 1993, hè, die, die dankzij een Miguel Indurain ontzettend saai was, hè, die Indurain, die, ja, die controleerde met zijn ploeg de etappes in lijn en die won dan de, de tijdritten. saai rennen, saai man, bijnaam de Zwijger. Ja, en is dat dan onze cultheld? De, de Zwijger? Ja, nee, dat wil ik je besparen. Indurain is eerder een soort anti-cultheld. Nee, in die Tour van 93 reed ik ook een zenuw Jascula mee. Een eigenlijk totaal onbekende pool. En ook, ook dat was geen spannende renner. hoor. Hij, uh, hij reed alles op de grote plaat, reed daar zijn knieën mee kapot. Maar... Daar werd hij niet die Tour van 93 van mooi derde mee. En dat voor een totaal van, onbekende renner van, van 31 jaar oud... zonder het palmares. Ja, we hebben het dus over 93, gewonnen door Indurijn. Ja, ja, ja ik heb wel wat vraagtekens. Mag dat? Ja, ja ik voel waar je naartoe wil. En, en, en ja, natuurlijk zijn die bewaarheid... dat heeft de Zenon Jaskula later ook toegegeven. Maar laten we het dus even niet hebben over de verboden producten... die hij toen tot zich nam, maar tot iets heel speciaals... wat hij had. Zenon Jaskula... Die, boer die at namelijk glas. Glas? Ik, ik hoor dat goed? Juist. Even uitleggen. Zemeljasklap was bijna het paard. En dat had hij nou niet bepaald te danken aan zijn elegante manier van rijden. of Al zeker niet of, omdat hij bijzonder groot geschapen was of zo. Althans, daar is het mij toch niks van bekend. Maar wel aan zijn tanden. De man had me dan ook een paardengebied zeg. En, en, ja, en dat, dat, dat gebruikte hij om glas te eten. Nou, uh, zoals bijvoorbeeld een, een glas waar je je biertje in doet. Nee, nee, nee, kijk, je moet even in, in, in context plaatsen, kijk, die, die tour was zo saai dat de journalisten die gingen op zoek naar verhalen, kijk. En op dat moment kwam een van zijn ploegleiders met het feit dat hij s'avonds na het eten had zijn jaskela af en toe wel eens een glas. Of soms zelfs een wijnglas, hè. Soms zelfs dat twee. En hij, hij kon het ook met, met, met van, die, van die lampen, met van die PS's of met TL-lampen. Ja, zonder zichzelf te beschadigen weliswaar, maar ja, hij is op dat moment in met die nieuwste schaarste een soort kultheld daarmee geworden. Ik uh, schakel even over Marco naar Ben van Beurten. Blijf uh, aan de lijn. Um, uh, een, een, een dieet van glas. <lacht> het lijkt mij niet echt heel erg gezond. Nee. Ooit gehoord dit verhaal? Nee. Nee, nee, nee. Ik denk ook dat het echt uh, een, een circus act is. Maar ik denk niet dat het gezond is voor je lichaam. Nee. Jan Boesman, uh, ik zag bij jou wel een blik van herkenning. Ik, ik ken het verhaal. Ja, ja, ja. Um, uh, maar... Um... Uh, ik, ik, <laughs> er gebeurden ook vroeger heel wat uh, vreemde dingen en, uh, uh, zeker bij Fransen trouwens want dat was uh, het, het interessante wat, wat Benny daarnet kwam te vertellen dat de Franse keuken zo, zo heel slecht was uh, en dat zie je ook in die tijd dat er al een groot verschil was tussen wat Fransen aten en, en wat Angelsaksen, Engelsen en Amerikanen aten ja, en Fransen, die, die staken echt gewoon alles in hun mond wat maar voorin kwam. Dus misschien is daar toen ook wel eens een glas wijn uh, in hun mond gekomen. Misschien dat hij een lamp had voor de wattage te verhogen. Maar voor de rest... Ja, voilà, <laughs> dat, dat kan ook. Ik ben natuurlijk ook wel benieuwd uh, hoe het met hem is afgelopen. Marco, um, ja, hoe is het hem vergaan verder? Ja, nou ja, zoals wel meerdere dopingzondaars, is hij snel gekomen en snel gegaan. Hij is in een soort relatieve anonimiteit verdwenen. Maar misschien bij wijze van wel erg flauwe uitsmijten vandaag... Simon Jaskula eindigt zijn profcarrière bij een ploeg genaamd Rosemary. Heb je hem? Rospaard? Ja, hij nee, is gevallen ja. hoor. Ja, absoluut. Ja, <laughs> uh, Marco, dankjewel. en uh, tot morgen. Tot morgen de bovenaar de Jan Boesman, um, als we het dan hebben over middeltjes die je tot je kan nemen. Um, en, en we hadden het net over Choppy die gewoon daar met zijn tas langs dat parcours ging. En, en iedereen vond het eigenlijk heel normaal dat hij daar wat flesjes uithaalde en wat middeltjes. Um, nu staan we op onze achterste benen als iemand ook maar wijst naar iets dat verdacht is. Mm. Ja, is het niet hypocriet om te zeggen vroeger mocht het wel en nu niet meer? Ja, kijk... Um... Waar vandaag zo'n beetje een taboe rond bestaat... is, is rond eigenlijk uh, het, het verbeteren van de mensen. Dus, dus je hebt geneeskunde. Hè, dus eponemen om van kanker te genezen, dat is goed. Maar dan eponemen om... Dat is geneeskunde. Maar eponemen om uh, beter te doen dan een ander... dat is niet goed. Dat is verbeterkunde. En dat was wel een groot verschil. Met vroeger, dat eigenlijk verbeterkunde... Daar was niets bij de genetische vragen bijna niet bijgesteld. Het was toch evident dat je een mens toch maar uh, beter, beter maakt... Uh, en dat zit een heel dat vooruitgangsoptimisme van eind 19e, begin 20e eeuw. Um, dat dat een beetje geknakt is met die Eerste Wereldoorlog. Maar, maar toen was het evident dat je toch alles gebruikte om beter te, beter te presteren. Um, en dat is eigenlijk maar gekomen. Uh, dat, dat taboe daar rond, is eigenlijk maar veel later gekomen, ook met een paar falikanten afgelopen uh, avonturen, Tom Simpson uh, om, hoewel er natuurlijk al veel eerder. Hè. Kijk naar de verhalen in mijn boek. Die mensen zijn ook bezweken. Uh, al dan niet aan een combinatie van die, van die middeltjes. Nou, zo'n uh, Arthur Linden Linton is later uh, toch ja, gebombardeerd als eerste dopingdode zelfs. Ja, dat is ook maar later gebeurd. Op dat ja. moment zelf werden daar nog geen. Uh, werd vooral gezegd dat hij heeft zich overdaan. Hij heeft te veel inspanningen uh, verricht om die wedstrijd Bordeaux Parijs te winnen. Uh, dag en nacht door fietsen, 600 kilometer aan een stuk. En die middeltjes die werden gezien als. Uh, dat had hij nu eenmaal nodig om zo'n fenomenale inspanning tot de goede te kunnen brengen. Uh, en het, is eigenlijk bijna, het werd bijna beschreven als ondanks de goede zorgen van Choppy is hij toch nog gestorven. Het was meer op die manier. En het is pas eigenlijk veel later uh, dat men die figuur is beginnen her, uh, ja, herbeschrijven als een dopingdealer. En ja, maar als we daar nu met de bril van vandaag naar kijken... Ja, ja, ja met de, de kennis dat, van nu. Uh, ja. Voilà. Ben van Beurten, um, de, de zijn er wel eens uh, ja, middelen geweest, of voedingsmiddelen... Uh, waarvan werd gezegd, die mag je juist niet gebruiken als kok? Nee, kijk, het, het, het, het, het, uh, de voeding voor wielrennen is, moet natuurlijk alleen maar functioneel zijn. Nou. Hey, het is, euh, we zeggen wel eens, uh, voeding voor wielrenners moet niet per definitie gezond zijn. Nee, het is gewoon functioneel eten. En uh, dat is eigenlijk een, een motor die benzine nodig heeft. En, uh, ja, dat zijn vooral de koolhydraten. Um, de, de eiwitten om herstel. En uh, veel herstel eten, natuurlijk. Hè? En, en, uh, maar verboden. Ja, nou ja als ik aan de coca-bladen. Kan je <laughs> vergelijken met. Uh, uh, of een koffieshop als je daar. Uh, mm. Maar dat wordt eigenlijk. Uh, nee. Qua dat zijn de grenzen wel heel, uh, heel ver. Alleen uh, wel beperkt in die zin van mate. Ja. Uh, dus wat is belangrijk. Wat je veel binnenkrijgt. Uh, onnodig of, nou ja, onnodig, maar maar, maar onbeperkt stouwen van bepaalde, um, nou ja, middelen heeft dan ook geen zin. Nee, in, in die zin wel. Hè, de koolhydraten, zodra je van de fiets afstapt, moet je eigenlijk gaan zorgen dat je gaat stapelen. Dus zodra ja. ze de fiets afstappen, krijgen ze vaak een eiwitshake. Een herstel. De cola, zie ik ook heel veel. Draad. Ja, dat is tijdens de rit, is dat vaak ja. cola. Cola is de snelle suiker. Hè, dus eigenlijk, dan krijg je weer energie. Uh, maar zodra ze van de fiets afstappen. Dan draait het eigenlijk om herstel, dat is de eiwitshake. Dan gaan ze de bus in, nou, dan hebben wij meestal daar een wrap of rijst, want dan krijg je weer koolhydraten. Buiten dat het zout is, want de hele dag op zo'n fiets is alleen maar zoet. Eh, suikers, dus in de bus krijgen ze eindelijk iets hartigs. Dan komen ze het hotel in, afhankelijk ook nog van de verplaatsing, want soms zitten ze wel anderhalf uur in de bus voordat ze in het hotel weer zijn. Dan hebben we in het hotel, wachten we eigenlijk op ze, wat wil je eten? Dan gaan ze de massage in. Tijdens de massage krijgen ze een shake van rood fruit met bietensap. Bietensap is ook een hype geworden. Dat is, dat is echt... Zeker. Heb je het een paar keer over gehad. Hier? Ja. Het is vooral Nu heb je een middel dat is een bietensap halve liter ingekookt tot 30 centiliter. Nou, dan moet je een kuur nemen en dan, dan, dan schijnt het heel goed voor je te zijn. En dan gaan ze pas eten. En dat is dan meestal rond de uur 9, half 10. Drie gangen. Maar dan deden wij al het eerst... De koolhydraatrijke producten. Want daar moet je er veel van eten. En eigenlijk de snoepjes daarna. Dat mocht je dan doen. En een salade bijvoorbeeld. Is heel lekker. Vult heel snel. Maar niet, uh, niet, niet, ja, is niet functioneel. Nee. He, dus je zit gauw vol. Dus het is echt het, het, het, het, het vol stapelen Een stapel van koolhydraten. Om maar weer de volgende dag. Uh, en dan moet ze bij het ontbijt. Is het ook weer trouwens. Ja. Pasta. Guinoa. Rijst. pannenkoeken. misschien wel. Brood, want um, ja, je zei het al, uh, 38 ja. boterhammen met jammerpjes... is ja, ja. een beetje nodig om op zo'n dag te kunnen fietsen. De Belkinploeg die laat alles uit Nederland komen. verslaggever Robert-Jan die is in de Bisschopsmolen in Maastricht. Robert-Jan, zie je het brood voor Bouken al liggen? Goedemorgen, Deborah. Ik kan het nog sterker vertellen. Het gaat om het brood van Bouw en het brood van Lau. Want Lau die woont in Maastricht en schijnt hier regelmatig te komen. En dan sta ik hier... In de bakkerij, ja. bij de toonbank eigenlijk. en meneer hier, die zojuist een brood bestelt. Ja, ik, ik, ik bestel mijn brood hier. Die makerix. wijst, ja die wijst, een ja. blanco shirt toevallig nog, wat ja. hier aan de muur hangt. Ja, ja, ja. Van Laurens ten Dam, ten Dam ja. En meneer heeft gedachten erbij. <laughs> Welke gedachten heeft u? Nou, ik zag Laurens hier en ik dacht, oh, die fiets, die koopt hier zijn brood. Ik draai dom, ik koop mijn brood hier en ga later fietsen. U voelt het al een beetje in de kuiten? Ja, ja, ja. Dus het moet gezond zijn, dus... Frank van Eert van de bakkerij staat hier ook. Allemaal oh. verhalen over Lauw. Ja, alles. Hij, alleen maar. Hij schijnt hier regelmatig te komen? Zeer regelmatig. Bijna, Als hij is af zaterdag, sowieso op zaterdag, of zondag, komt hij binnen gefietst. Ja. En Dan zie je ze op een gegeven moment het brood achter zijn achterste shirt hangen. En dan gaat hij met de fiets en al gaat hij weer weg. Dus dat doet hij vaak. En hoe gaan die babbeltjes dan? <laughs> van alles. Babbeltjes gaan van alles. Voor de schouderklopjes krijg je zeker de laatste dag. Ja. Voor de toekomst krijg je alleen maar schouderklopjes. Ja. Succes, succes. Maar nou, we zijn benieuwd naar het brood. Ja, gaan we mee? Want, uh, dag meneer. Toch even kijken hoe dat nou allemaal uh, in z'n werk gaat. We nou, lopen hier beetje... naar achteren door. Hierdoor. Daar zie ik een aantal bakkers met witte schorten voor. Uh, Over. Daar ligt een stapel krentenbollen. krentenbollen. krentenbollen ja. ja, hier is toevallig eentje echt, echt bezig met echte baguettes aan het maken. Dus echte Franse baguettes. Uh, Nederlands maken stopbroden. En wij ja. maken baguettes zoals een Fransman het doet. Dus echt met deze. Um, terug naar af. Dat is wat wij hier doen eigenlijk. Hier, kunt u zien. Even kijken. Hallo. Hoi. Met wie hebben we het genoegen? Birginkoenen. Kijk. Ik zie hier allemaal bolletjes deeg liggen, Klopt. Uh, maar dit worden baguettes? Dat denk ik toch aan, ja. aan stokbrood. Uh, ja, dat klopt. Alleen wij maken ze net even wat anders. Vertel. Uh, nou ja, sowieso met spelbrood. Met wat, wat is dat? Dat is uh, een oergraan. Uh, ja. Dat is eigenlijk de voorloper van onze huidige tarwe, zoals we die nu kennen. Een oergraan, dat klinkt toch wel oud? Dat is ook heel oud. Ja. De Egyptenaren die bak, die bakten daar gewoon mee. Zo oud is het. En wat is daar het geheim verder van? Uh, dat het heel gezond is. En natuurlijk onze balkenrenners, ik weet niet of ik, of ik reclame mag maken. Bouwenlau en de rest, ja. ja, de lau, ja. ja die, ja, die ja. fietsen dan nu op. Dus, uh, ja, dat ja. Is, uh, zo gezond is het dus. Die jongens die denken dus dat ze door ons brood te eten, dat zitten langere koolhydraten in. Ja. En dat ze daar ook langer te door kunnen fietsen. Nou ja, dat dat, dat blijkt schrijf. wel een beetje de vrucht werpen, natuurlijk, als je in ieder geval naar Bouwenlauw kijkt. Ja, ja, als je naar 2 en vijf, uh, staat, ja. dat is uh, niet verkeerd, toch? Maar ik begrijp het wordt hier dus gebakken. Ja. Ja, alles. Juist, dat gaat naar Frankrijk. De, we hebben een aantal producten al voorbereid. Uh, die zijn naar Frankrijk gegaan al. De, ze, ze hebben al een aantal voorraad van voor ons gekregen. Het ja. gaat via de diefries. Dat wordt ja. even door toevallig de, de broer van Lars de Boom. Jasper Boom is de kok ja. al daar. Ja. Nou, die, die haalt het uit de vriezer. Die prepareert het even, even in de koelkast. Of even in de vriezer. Ja. En uh, gaat daar de overtje in. En dan heeft u weer vers brood. Maar dit brood die nou voor ons ligt, gaat dat ook naar Frankrijk? Dat is ook naartoe geweest. En we hebben hier nog brood meer. Maar dan moet ik ja. even kijken of het oh. in de oven staat nu. Maar ik of... ben zo benieuwd of het daar nou straks naar, naar GAP gaat voor donderdag bijvoorbeeld. Nou, okay. Dat we dat hier kunnen zien liggen. Nou, zwaar ritten al is. Nou, daar hebben we een speciale brood voor gemaakt. Wat hier ligt. Ja, hier brood met, met pitten erop. Ja. Dat is haver, tef en, en Ja. En uh, spelt heeft korte draad, maar tef, dat is van hyperchemische Velas, is een marathonloper. Ja. En die transporteert het bloedlichaampje. En natuurlijk een vorm van epo heet dat dan. is niet te zeggen. Poppel, niet, niet poppel. Nou, nou, uh, epo. Uh, nee, het is eigenlijk. De tef die doet het bloedlichaam beter transporteren. En dat heeft lange koolhydraten. Dus marathonlopers ja. lopen hier ook op. En dat is een speciaal brood ook voor hun maar gemaakt. Maar gaat dit naar Frankrijk? Dit gaat naar Frankrijk. Aankrijkt. We hebben ook een brood gemaakt, en dat is een beetje het witte brood wat daar ligt. Oh, dat ja. Weer, ja, dat is een beetje hetzelfde, maar dan in een ja. broodvorm. Ja. Want er is nagedacht over de vezels. Ja. De, de Mollema hebben ja. een test gedaan bij de Toronto van Zwitserland. Ja. Minder vezels geven, meer koolhydraten voor de bergrit. Want ja. vezels houden een, een liter water vast. Ja. Dus als je een liter mee moet nemen de bergen in, is dat niet verstandig. Ja. Dus de jongens krijgen van tevoren heel veel witbrood van ons. En na de bergritten krijgen ze weer heel veel dat soort broden. Koolhydraten en heel vezelrijk brood weer. Hoeveel brood gaat er nou doorheen eigenlijk? Wij, hadden, uh, wij hebben nu 300 broden gemaakt. En per dag eten ze 5 tot 6 broden, die jongens. Niet te geloven. Ja, is echt heel Naast cool. de rest wat ze allemaal nog eten natuurlijk. Ja, dit eten bijna 6000 calorieën per dag hè. Dus dit is een klein onderdeeltje daarvan hè. Mag ik even proeven eigenlijk? Ja hoor. Want uh, ik hoorde Bora, de presentatrice, al zeggen van, ja, uh, hoe smaakt het eigenlijk? Oh, oh. Kunnen we eventjes... Uh... Ik heb hier een rozijnenbolletje. Een rozijnenbolletje, dat hoort er ook bij. Ja. Krentenbolletje. Even kijken. Uh... Ja, wij doen het zelf ja. rozijnenbolletjes. Nou, dat uh, zie ik wel zitten. Ja. Ja. In de zakken achter. Ik zie hem meteen groeien. Ik zie hem steeds ja. harder werken. Ja, kijk, kijk eens naar die kuiten. Ja, ik zie het meteen. Ja. Dit gaat helemaal tussen de oren zitten. Ja, kun je <lacht> ook wel, het is ook een stukje tussen de oren, ja. Nog dus contact? Even tot slot. Contact nog nu met ze? Nu niet. Ja, nu niet. Nu, nee, nee. het is echt hectisch. We hebben wel contact ja. via een ander kanaal gehad. Ja. Uh, maar nu even niet. Uh, dat ze werken. Even focussen op, op het echte rijden. En dat doen we wel. Ja. Uh, na de tour. Komt Laurens weer terug. Maar straks wel aan het toestel, het radio-toestel en de buis. En de buis. Hier en hangt en, de buis. En dan kijk je even en denk je van, oh ja ik weet het. Ja, dat is zeker te weten. Dat ligt aan ons <laughs> altijd. Robert-Jan Boy in de Bischopsmolen in Maastricht. Hij zocht en vond het brood voor de Belkinploeg. De aankomst. U weet het, de aankomst. Uw gedroomde finish. U moet hem dan even opsturen naar deproloog@vara.nl en dan kunt u een wielershirt winnen en het boek De Aankomst van Bas Steeman. Goedemorgen, Toontankink. U heeft ook een aankomst ingestuurd en uh, ik zou zeggen, ga u gang. Gezellig vis ik met moeder de vrouw op onze oude tandem... door Frankrijk op weg naar de Mon van Toe, ook om neven Bram wat aan te moedigen. Hoor ik daar eens wat motoren aankomen. Ik kijk achterom en zie camera's. Gio, Lippers en het peloton. Jezus, mida we zitten op het parcours. Links en rechts ravijn, dus geen keus. Dan breekt de hel los met een wolk van stof. Zweet, kwijl, spuug, gedoe, getrek, gevloek en getier En weg zijn ze alweer. Iemand schreeuwt nog. Ga aan de kant, ouwe zak. Maar dat pik ik niet. Er begint boosters stoppen op die oude pedalen. Hou met twee vingers in de neus de hele patatgeneratie weer in. En geef Mark Cavendish bij passeren nog een bemoedigend schouderbugje. Onder het roepen, doe eens even normaal, man. Daar stromen we alleen op de finish af. Ik kijk nog een keer achterom naar de schuimbekkende horde. En terwijl mijn vrouw roept... Toon, je kunt het! Je kunt het! Doe ik mijn strop recht. Kam mijn haar. Geef een big smile voor de finishfoto. En zo proeven wij de zoete smaak van wraak en de overwinning. Hartelijk dank, meneer Tankink. Alsjeblieft. En veel succes met neef Bram nog. Dank u wel. Ik hoop dat hij Parijs zouden gaan. Dan gaan we er ook naartoe. Dat dus, uh... hopen wij ook. En dan uh, ja. uh, in ieder geval komen het shirt en het boek uw kant op. Dank u wel. Willem Frank de Noot is weer uh, aangeschoven. Hij volgt alles wat er in en rond de tour gebeurt via de sociale media. En Team Sky vroeg de fans, de Twitter-volgers, de Facebook-vrienden... om gezamenlijk een playlist te maken voor de komende bergetappes. Ja, je moet toch wat uh, op zo'n rustdag die het gisteren was? Nou, zo te zien heeft men daar massaal gehoor aangegeven. Klik je verder naar het Spotify-lijstje, er staan maar liefst 50 nummers op. Uh, en op nummer 1, het liedje Mountains. Natuurlijk van de Schotse rockband Biffy Clyro. Nou, jij bent N'Zee, ik ben de berg. Ik weet niet of de Skytrain met dit nummer van Biffy Clyro... nou zo hard al op de opfiets. Maar het staat bovenaan, ja, veel zal te maken hebben. Met titel dus Mountains, hoort bij de Mountains-playlist... van de fans van, van Team Sky. Zij zullen er wel vertrouwen in hebben. Op nummer 9 staat de nummer van Kiss... op de Sky Facebookpagina getipt door Chris Stelten... Oké, okay, het zijn oude hardroppers natuurlijk. Misschien riekt het zelfs wel een beetje naar het oude wielrennen. Maar het nummer van Kiss is wel echt toepasselijk als je kijkt naar de overmacht van Chris Froome. Eerst in de Pyreneeën en natuurlijk op Mont Ventoux. Nou, bam. King ja. of the Mountain van Kiss. Ja, ik zal niet alle liedjes... Ook een soort doping toch, Ook hè, een dit? soort doping misschien wel. Ja, ik zal niet alle liedjes van die lijsten afgaan. Maak je geen zorgen. Maar nog even dit liedje op nummer 11. Ja, dit moet echt wel op het lijf geschreven zijn van Chris Froome. Of je moet de naam van de band dubbelzinnig willen opvatten. Ze heette namelijk My Chemical Romance. Ja, ik kan, het, ik kan het mis hebben, maar volgens mij uh, uh, volgt Chris Froome... precies het tempo van dit liedje met nou. zijn cadans als hij de bergen opfietst. Uh, na na na, dus van mijn Chemical Romance. En als uitsmijter, een echte Golden Holdie op plaats 50. Prachtige Motown Klassiekje van Marvin Gaye en Tammy Terrell Ain't No Mountain High Enough. Nou, het is natuurlijk allemaal heel erg leuk dat wij hier ook naar deze muziek luisteren. Um, gaat het alleen daar uh, over op de Facebookpagina van Sky... of hebben ze het inderdaad ook nog over de ja, beschuldigingen toch wel aan het adres ook van Chris Froome? Nou, het zijn wel vooral die muziektips, die tips voor muziek die in de, in de bergen moet motiveren. Er zijn wel mensen die het D-woord ter sprake brengen. Bijvoorbeeld Mats Harbo, hij vraagt zich af waarom nam het team Team Sky dus Geert Leinders in dienst wel bekend was dat hij raborenners dopeerde. En waarom ontsloegen ze hem pas toen de media erachter kwamen? Uh, Rick Denwood, die zegt juist, motiverende muziek. Wat mij motiveert, is het luisteren naar het gejammer en gezeur... van de Fransen en Spanjaarden, omdat het niet meer op hun manier gaat. Dat heet evolutie. Je zou het ook eens moeten proberen, al dus deze uh, fan van Team Sky. Ben van Beurten, die was de eerste chefkok, die met een team meeging. Uh, heel normaal is het nu. Willem Frank, jij volgt verschillende koks, uh, ook op Twitter. Ja, Ben, let op. Hier ja. komen ze. Ja, dat, dat, dat is een aantal Deense koks. Zij zijn, uh, zes, ja, de, de, de drie stuks volgens mij. Ze zijn erg actief. Ze zetten foto's van hun recepten. Zetten ze uh, op Twitter de complete recepten ook wel eens op Facebook. Hanna Grant, de kok van, uh, van team Saxo-Tinkov. Uh, zij gaf zelfs een boek uit met allerlei recepten vlak voordat ze naar de tour ging. Ze ging daarheen met een complete... Keuken uh, op, op een vrachtwagen, een ja. professionele keuken. Uh, een van de laatste bijdragen op Twitter was een glutenvrije bananencake. Ik heb de foto nog even uitgeprint uh, met chocola kokos mm. geserveerd met verse kersen. Ja, ik Ziet hoor hier het water in de mond lopen. Ja, ja, heerlijk, zeker. Uit. ja. En uh, Nikki Strobel van, uh, van Orica Green Edge, die heeft er een kunst van gemaakt om werkelijk overal rode bieten in te verwerken. nou, mm. hij zet er laatst nog een mm. foto van een van zijn rode bietgerechten ook op, uh, op Twitter. Forel met paprika prei, rode biet en rode biet. Kijk, en Ben van Beurten heeft culinaire tour gemaakt. Ik voeg hem even aan het lijstje toe, Willem Frank... van uh, alle koksen die in de tour actief zijn. Uh, maar deze mag er ook zijn. Culinaire tour dus uh, van Ben van Beurten. Met allemaal tips voor als je heerlijk gaat fietsen. De finishfoto. Aan de finish, zoals altijd. Nou ja, bijna altijd. Gio Lippens, goedemorgen. Ja, Deborah, goedemorgen. Ik heb je gisteren gemist. Uh, ja, ik jullie ook. Ja, ik, uh, nou, ik, ik denk dat je heerlijk Wat, tot de rust bent Er was gisteren gekomen. geen finish, maar nee. ja, normaal wordt er gebeld. Maar er werd niet gebeld. Nou ja, dat is toch, uh, dan is er een kleine miscommunicatie ontstaan. Een kink ontstaan. de kabel. Een kleine kink. Maar, uh, maar leuk ik ben er weer. dat je er weer bent. Uh, en tot rust gekomen gisteren, denk ik ook. Ja, een beetje, een beetje gesproken met allerlei mensen. Met name bij Belkin. Hè, de proef van Bauke Mollema en Laurens Stendam. Daar uh, in die tuin, daar was het goed toeven. En daarna zijn we weer doorgereden naar Gap, naar de finishplaats van vandaag. Waar de finish straks ook weer is van de etappe. Nadat ze een paar hele aardige klimmetjes te verteren ja. hebben gehad. Gap is natuurlijk ook geen onbekende in de Tour. Nee, Gap is echt een plek waar ze heel vaak finishen. En de laatste die hier winnend over de streep kwam is Torre Husshoft. Toen ging de etappe ook eigenlijk een beetje van de buurt waar ze nu vandaan komen. -la -Romaine. Toen gingen ze van Saint-Paul-Trois-Château in de richting van Gap. Dus dwars door de Droom heen. En dat doen ze vandaag ook. We hebben gisteren een stukje van het parcours gereden. Ja. Mooie klimmetjes. We hebben een klim van de derde categorie, eentje van de tweede. En dan uh, uiteindelijk de Col de Mance. Dat is een berg die hier uh, vlak bij Gap ligt. Ze moeten dan even door Gap heen en een lus maken. En uh, nou ja, dat is in ieder geval een klim uh, die kunnen we ons allemaal nog herinneren van de val in de tijd in de Tour. Met Lance Armstrong die overeind bleef en Joseba Bellocchi die uiteindelijk uh, uh, viel en, en hard viel ook. Uh, Gio, hoor ik daar Jack Bauer? Tenminste, zijn ja, telefoon nog, nog op de Nog steeds die telefoon van Jack Bauer. Ja, ik kan er niks aan doen. Hij heeft hem nog steeds niet opgehaald. Hij, hij komt vast uh, bij Parijs. Of tenminste, als jullie Parijs naderen en over de streep al daar zijn... ...komt hij vast nee toe. Daar ga ik hem plechtig over handigen aan Jack Bauer... ...als hij dan nog in koers is. Maar uh, voorlopig ja. zit hij er gewoon nog. Uh, uh, Overigens, uh, we hebben een man die uh, vandaag uh, niet uh, van start is gegaan. Ja. En dat is een, uh, uh, een Fransman. die Pinot. Uh, ja, Pino, Thibaut Pinot. Ja. Die vorig jaar nog een toeretappe won. Maar helaas. Ik eh, ga je vertellen, Gio, hij staat bij ons in de tourpool... dus die kunnen we nu al op onze buik schrijven. Erg is dat, hè, met die poeltjes. Iedere ja. keer maar weer mensen schrappen. Oh, oh, oh. Hij eh, gaat er bij ons ook af. Ik dank zeg je, wel. het is een loterij. Ja. Dat weet Bouke maar ook. <laughs> Zo is dat. Dankjewel je Gio. En eh, jouw mooie uitzicht zetten wij uiteraard op onze website... deproloog.fara.nl. Jan Boesman schreef het boek De Fiets van Lotrek. Hartelijk dank. En Ben van Beurten kookte en koopt nog steeds voor renners. Ook hartelijk dank ja. voor je komst. De belangrijkste wielerwedstrijd ter wereld. Laurence de Dam probeert weg te springen uit die achtervolgende groep. 3,500 kilometer dwars door Frankrijk. Wauke Mollema moet nu gewoon het karretje proberen aan te haken. De honderdste Tour de France. En ja, dat wordt zwaarder en zwaarder. De een na de ander moet lossen, maar Belkin zit nog goed, ze was een geo. Volg de Tour van dag tot dag via Nederland 1, NOS.nl en elke toerdag vanaf 2 uur. Tour. Radio Tour de France. Probeer terug te komen in die groep. Op Radio 1. Papa, wat is die taai. Het nieuws van alle kanten.